1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een weeklunch met Tim De Volder, oprichter van een school in Antwerpen die van kleuters lui maakt. Nu het NOS Journaal, hier is Jan van den Putten. over de Goedemiddag. Sombere cijfers over de economie. Om ons heen gaat het wat beter. Het kabinet houdt vast aan 6 miljard extra bezuinigingen en doden bij ontruiming in Cairo. Er is geregeld som. Verder in het noordoosten en zuiden nog een enkele bui. en Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen zonnige periode in het oosten en zuidoosten. Maar vooral in het noordwesten wat regen. En het wordt morgen 20 tot 24 graden. En de Nederlandse economie geeft een druiderig beeld. In het tweede kwartaal is die opnieuw gekrompen. Geen groei dus, nog steeds recessie. En dat duurt nou al een jaar achtereen. Met als gevolg oplopende werkloosheid. Consumenten die vrezen voor hun baan en hun inkomen. En eh, mensen die hard op de rem gaan staan als het gaan, gaat om de uitgaven. Economie-redacteur André maar allemaal sombere cijfers kun je zeggen. De economie zit hartstikke vast. Ja, die zit hartstikke vast. En met dat verschil dat we wel beetje bij beetje kwartaal voor kwartaal steeds iets minder Vast komen te zitten. Maar we zitten inderdaad al een jaar helemaal vast. Uh, geen groei en dus gaat alles achteruit. En ervaren mensen ook als zijnde onzeker, uh, vrees voor hun portemonnee, voor hun baan en andere zaken. Ja, en toch krijgt de consument een beetje de schuld van twee BS'en. Ja, maar ja, het is zeg maar bij de consument begonnen in die zin. dat De consument is natuurlijk een hele belangrijke aanjager van de economie... naast de overheid en het bedrijfsleven natuurlijk. Die, die drie met elkaar vormen waren de, de, de pilaren onder een, onder een economie. En de consument heeft met name door de problemen op de huizenmarkt... het helemaal laten afweten. Nu al twee jaar lang staat de consument werkelijk op de rem... en het gaat om uitgaven, want ze zien natuurlijk om hen heen... het aantal werklozen toenemen. Ze hebben nog altijd problemen probleem met die huizenmarkt... en het verkopen of kopen van een huis. Uh, ze horen berichten over uh, minder loon of lager loon... of lagere uitkering, minder pensioen... Nou, dat maakt mensen gewoon onzeker. En denken dan, ik zou beter gewoon op mijn centen passen... in plaats van zomaar koet, uh, koet, uh, uit te geven. Dus dat zet een rem op. vanuit de lege winkelstraten, lege winkels. Uh, en dat weegt dus nog behoorlijk door. Want al die spullen die wij in de winkels komen kopen... die komen natuurlijk weer uit fabrieken en bedrijven. En daar werken mensen. Nou, vet. Dus het is een hele keten. En dat houdt elkaar in die zin dan echt ook in een houtgreep. Ja, en dan kijk je naar het buitenland. En dan zie je dat het in Duitsland goed gaat. In Frankrijk goed, goed, goed beter dan hier. Ja. Nou gelukkig wel, want stel je voor dat het in Duitsland en Frankrijk en België ook niet goed zou zijn gegaan... dan hebben we daar nog meer last van, want dat zijn onze belangrijkste handelspartners. En een belangrijk element ook in de, in de economie is natuurlijk de export, de handel met het buitenland. Dus gelukkig gaat het daar, zit daar wel groei in, uh, blijven wij jammer genoeg een beetje achter. Geeft daarom wel perspectief, want het is dankzij de groei in Duitsland en de groei in Frankrijk... dat daardoor ook de hele eurozone, dus alle Europese landen met de euro, uit de recessie is gekropen. Uh, alleen wij zijn met een paar landen zoals Italië en Spanje en Bulgarije... de achterblijvers, de bankzitters die nog niet uit die recessie zijn uh, gekomen... en nog altijd kampen dus met krimp in plaats van met, uh, met groei. Dus ja, we zitten wel achteraan in het klasje, wat dat betreft. Ja, en dan krijgen die verwachtingen van het Centraal Planbureau... Uh, de verwachting loopt ook weer wat, wat, wat, wat minder... Nou, ja, je zou kunnen zeggen, als de, als de cijfers inderdaad teleurstellen, tegenvallen, minder zijn dan uh, een, een paar maanden nog gedacht. Uh, en dat constateert het Centraal Planbureau dan, uh, de cijfers zijn uh, minder dan we hadden bedacht. Uh, dat betekent ook dat je vertrekpositie, je startpositie voor herstel en verandering. en voor bezuinigingen en maatregelen ook een lagere is. Dus er moet meer gebeuren, om zo te zeggen. Wil je uiteindelijk op hetzelfde uitkomen. Dus vandaar dat begrotingstekort opgelopen naar 3,9 procent... terwijl het eigenlijk voordien nog 3,7 was. Meevallend is dan wel dat voor dit jaar een tekort is van 3 procent... waarvan je kunnen zeggen, nou, dat is meevallen. er zitten een aantal elementen in waardoor het net op die 3 uitkwam... maar ja, volgend jaar met deze slechte economische groeicijfers, gaat het moeilijk lukken. en moeten dus waarschijnlijk extra bezuinigd worden als het kabinet daarvoor kiest. Ja, dan zitten we gelijk in Den Haag. Uh, André, dank je wel. Pessimistische cijfers voor 2014. Minister Dijsselbloem van Financiën is daar trouwens niet van ondersteboven van die slechte cijfers. Extra bezuinigingen zijn volgens hem niet nodig, ondanks de tegenvallende cijfers. Ja, maar ook niet echt verrassend. Uh, dus uh, de economie trekt nog steeds onvoldoende aan... Er zijn ook hoopvolle tekenen. Er zijn cijfers die aantrekken. Uh, het buitenland uh, doet het beter. Dat is voor de Nederlandse economie altijd heel belangrijk. Maar de werkloosheid neemt boven verwachting toe. Het begrotingstekort neemt boven verwachting toe. En de uh, economische groei uh, die blijft boven verwachting achter. Dat is allemaal waar. Uh, tegelijkertijd zie je ook dat uh, de krimp uh, vermindert. Uh, dus we hebben ook de lijn naar boven weer te pakken. Uh, we verwachten ook dat volgend jaar gewoon economische groei zal zijn. En dus moeten we een aantal dingen tegelijk werken op dit moment. Ja, volgend jaar wilt u eh, 6 miljard extra bezuinigen. Maar het tekort is groter dan eerder werd geruimd. Betekent dat dat er nog meer bezuinigingen komen? Nee, geen extra bezuinigingen bovenop die 6 miljard. En we doen dat door een combinatie van slimme besparingen... bezuinigingen bij de overheid uh, en zo min mogelijk lastenverhogingen. En daar waar lastenverhogingen onvermijdelijk zijn... zodanig dat werk gewoon blijft lonen... en dat bedrijven worden gestimuleerd om te investeren. Dus ook een verstandig pakket. In grote delen van de eurozone gaat het beter. Vanochtend positieve cijfers uit Duitsland, uit Frankrijk. Uh, Nederland blijft achter. Het herstel heeft zich daar eerder ingezet. De belangrijkste verklaring daarvoor is de situatie in de woningmarkt in Nederland. Die natuurlijk buitengewoon ongezond was en die uh, zich op dit moment moet gaan herstellen. Uh, dat hebben we lang verwaarloosd en dat hebben we nu last van. Dat hindert nu ons economisch herstel en dat onderscheidt ons van de buurlanden. Slechtere cijfers in Nederland dan in die buurlanden. Is het beleid eigenlijk wel goed? Het beleid is goed, eh, omdat we ruimte geven aan economisch herstel. We zullen ook met een stimuleringspakket komen om eh, vermogens eh, vrij te maken... zodat er weer geïnvesteerd wordt in Nederland om bedrijfsinvesteringen te ondersteunen. Waar moeten we dan aan denken? Daar zal ik op uh, Prinsjesdag natuurlijk uh, u alle informatie over geven. U legt nu zelf de bal op de stippen. investeringspakket, kunt u daar wat meer over zeggen? We zullen een stimuleringspakket uh, maken, naast uh, een pakket wat zich richt op het op orde houden van de begroting. En daar een verstandige stap in zetten. De inhoud van beide pakketten komen natuurlijk op Prinsjesdag. En dat was minister Dijsselbloem in gesprek met verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat is verder de teneur van de reacties in Den Haag? Nou ja, de oppositie is natuurlijk vooral negatief. Dat ligt ook een beetje voor de hand. Daar is de oppositie voor opgericht. In elk geval vrijwel alle partijen wijzen erop dat uh, het in het buitenland beter begint te gaan... en dat dat bij ons achterblijft. En dat ligt aan het kabinet, zegt het kamerlid Merkies van de SP. Andere landen groeien en wij krimpen. Dat komt omdat wij hier een ander beleid voeren... en veel, uh, veel meer bezuinigen en uh, veel meer in de koopkracht hakken. Ja, dat was uh, Kamerlid Merkies van de SP. En ook volgens fractievoorzitter Buma van het CDA... Uh, is het een opmerkelijk gegeven dat de economie in onze omringende landen... zich wel begint te herstellen en dat dat bij ons niet het geval is. En volgens Buma moet dat het kabinet te denken geven. Nou ja, het grote drama is natuurlijk dat Nederland, dat horen we ook vandaag... het veel slechter doet dan de landen om ons heen. Een land als Frankrijk doet het veel beter dan Nederland. En dan moet je je natuurlijk afvragen hoe kan het dat dit land... onder dit kabinet het zoveel slechter doet dan de landen om ons heen. Ja, zelfs Frankrijk doet het beter, zegt Buma. Eh, het kabinet wijt het achterblijven uh, van de Nederlandse economie... In, op, ten opzichte van die andere landen, uh, vooral aan de woningmarkt. We hoorden het uh, Jeroen Dijssel, de minister van Financiën... Het zeggen. Ja, het kabinet wil daarom ook niet extra gaan bezuinigen, want de woningmarkt wordt al aangepakt. Nou, volgens uh, Wouter Koolmees van D66 gaat het niet om het bedrag dat er nu precies bezuinigd gaat worden, maar gaat het er vooral om dat Nederland de goede maatregelen neemt en dan gaat het wat D66 betreft vooral om hervormingen, om hervormingen van onder andere de woningmarkt. Heel veel van die belangrijke hervormingen die bijvoorbeeld in Duitsland al zijn doorgevoerd, die maar in Nederland nog moeten gaan gebeuren, worden elke keer maar afgesteld of uitgesteld. D66 vindt dat al die hervormingen nu moeten worden doorgevoerd, zodat mensen ook weten waar ze aan toe zijn en dat Nederland weer positief naar de toekomst kan kijken. Ja, een kritische oppositie dus in reactie op die CPB-ramingen. In de uitzending van 12 uur hoorden we ook al... een uiterst kritische Geert Wilders van de PVV. Maar goed, de oppositie heeft niet de meerderheid in de Tweede Kamer. Dat hebben de regeringspartijen PvdA en VVD. De VVD hebben we nog niet gehoord, maar de Partij van de Arbeid wel. Uh, die uh, reageert dat het eigenlijk allemaal wel een beetje verwacht werd zo... en vindt het goed dat het kabinet niet nog meer gaat bezuinigen... bovenop de 6 miljard extra die er uh, voor de zomer al was afgesproken. Wilco Boom in Den Haag. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Bij de ontruiming van twee protestkampen van aanhangers van de afgezette president Morsi in Cairo zijn doden gevallen. De genoemde aantallen lopen sterk uiteen. De Egyptische regering meldde tegen het eind van de ochtend zes doden, maar de moslimbroederschap heeft het over een bloedbad met mogelijk 250 doden en meer dan 500 gewonden. Ook bij de politie zijn doden gevallen. Correspondent Sander van Hoorn meldt dat de protesten nog steeds doorgaan. De kleinste demonstratie in het uh, westen van Cairo, daar kun je spreken in de voltooid verleden tijd. Maar die grote demonstratie op het plein voor de moskee in het uh, noordoosten van Cairo, die is in volle gang. De berichten daarvan, heel veel gaf van helikopters die overvliegen. Berichten ook van uh, mensen die gedood en gebond zijn. En de beelden die ik daarvan zie, die wijzen erop dat er met scherp geschoten is. Mensen hebben het over sluipschutters, maar ook over mitrailleurvuur... wat af en toe gehoord wordt. De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer hebben een krans gelegd... bij de Indische plakketten in het gebouw van de Tweede Kamer. Het is morgen, 68 jaar geleden, dat Japan capituleerde... en er een eind kwam aan de Tweede Wereldoorlog voor Zuidoost-Azië... en voor het Koninkrijk der Nederlanden. De officiële nationale herdenking van het eind van de oorlog... is morgen bij het Indisch Monument in Den Haag. De Noorse koning Harald is vrijdag aanwezig... bij de begrafenis van prins Friso. Harald is peetoom van de maandag overleden prins. Het is nog niet bekend of er ook andere buitenlandse koninklijke gasten... bij de uitvaart aanwezig zijn. Leden van het Nederlandse kabinet zijn er in elk geval niet bij. Ook premier Rutte niet. Friso wordt vrijdag begraven in Lage Vuurse in Besloten Kring. Deputant Paul Verhaag is vanavond de bewaker van Cristiano Ronaldo... in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Portugal. Ook al is het een oefenwedstrijd, hij is wel belangrijk... zegt bondscoach Louis van Gaal. Dit is echt een, uh, een, een belangrijke testwedstrijd. Ik heb net al uitgelegd dat het een top-10 land is. Het is ook een, een kandidaat, een outsider voor de wereldtitel... Dus ik ben blij met deze wedstrijd. En uh, na de wedstrijd kunnen we pas zeggen... of het een Aap-Noord-Mies-wedstrijd is geworden. Ja, omdat die aan het begin van het seizoen natuurlijk is. Hè? Want ja. zo leg je dat een beetje uit, uh, afgelopen vrijdag. oefenwedstrijd aan het begin van het seizoen, daar heb je niet zoveel aan. Nee, dat, dat vind ik uh, ook. Alleen dat is een reeks in, als clubtrainer... van uh, acht of tien wedstrijden die de meeste clubs uh, houden. Ik heb niet zoveel kansen om uh, dit soort wedstrijden te spelen. Dus voor mij ligt het anders. En is het dus nooit een aapnoodmies-wedstrijd. Uh, geloof jij in het begrip angstgeekner? Ja, daar geloof ik in. Omdat in, in de voetbalwereld blijkt dat steeds uh, toch terug te komen. En dat is Portugal voor Nederland? Voor het Nederlands al wel, ja. Waar zit hem dat in? Ik denk dat... Uh... Uh, Portugal uh, ook een heel slim tactisch spelletje speelt. Laat altijd tegenstander het spel uh, maken over het algemeen. En ja, ze hebben uh, daarnaast nog uh, uitzonderlijke voetballers. Ja, en dat zit hem dus daarin. Ik bedoel, wat jij net zegt, dat maakt het een moeilijke tegenstander voor een voetballand als Nederland. Met de manier van spelen van ons. Precies. Zij bondscoach Louis van Gaal in het gesprek met Bert Maaldrink. Dat duel tegen Portugal is de laatste test voor de WK-kwalificatiewedstrijden... tegen Estland en Andorra, waarin Oranje zich volgende maand... definitief kan plaatsen voor het WK in Brazilië. Portugal-Nederland is vanaf half tien vanavond te volgen op deze zender Radio 1. Oudvoetballer John van het Schip keert terug naar Australië. Hij wordt technisch directeur bij Melbourne Heart. Eerder was van het Schip al eens een keer trainer van die club. De bedoeling is dat van het Schip, die tekende voor een jaar... onder andere de jeugdopleiding, meer structuur gaat geven. Als trainer werkte van het Schip vorig jaar nog bij Chivas Guadalajara in Mexico. En eerder was hij in die functie actief bij FC Twente. Het is 13 over 1, we gaan naar de ANWB. John Saroca. Met een file door een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht. Er staat tussen hangende werken dan 6 kilometer. Hoofdpunten van deze uitzending: opnieuw sombere cijfers over de Nederlandse economie. In Duitsland en Frankrijk gaat het beter. Dijsselbloem houdt vast aan 6 miljard extra bezuinigingen en doden bij ontruiming in Cairo. En de genoemde aantallen lopen sterk uiteen. En dat was het uitgebreide NOS journaal Zometeen weer de NCV met lunch.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 Goedemiddag allemaal, een werklus met Tim de Volder... oprichter van een school in Antwerpen die veel kleuters... die van kleuters, moet ik zeggen, topzakenlui wil maken. Voor de reportageserie In de Praktijk duiken we in de wereld van de musical. In het Circus Theater zijn al twintig jaar lang grote musicals te zien. In de beginperiode werd er wel wat neergekeken op die musical. maar Ook op de mensen die in het Circus Theater werken. Een gast die was met haar dochter naar de voorstelling geweest... en toen trokken ze de jassen bij een andere garderobe die gesloten was aan. En toen hoorden wij haar zeggen... Let goed op, schat. Als jij je best niet doet op school... dan zal dit het werk zijn wat je de rest van je leven zal moeten doen. En zometeen uh, is er ook Stam.nl zo tegen half twee. Beginnen we daarmee. De CPB-cijfers rechtvaardigen de zware bezuinigingen. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stam.nl. En als u twittert eens of oneens... doe het met Hekje stand. Dit is Radio 1, de werklunch. Een school die van kleuters topzakenlui maakt. In Antwerpen op het begin volgende maand vrije basisschool Nathan... waar de kinderen worden opgeleid tot toekomstig ondernemer. Leerlingen worden daar al van kleuter af aan klaargestoomd voor het ondernemerschap, waarbij mensen uit het bedrijfsleven workshops geven. Ik praat erover met Tim De Volder, bedenker en oprichter van deze school, de Vrije Basisschool Nathan. Dus. Dag meneer De Volder, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het idee achter deze school? Wat is het idee achter deze school? Wij willen in de eerste plaats zo van een jonge leeftijd kinderen leren kennismaken met het ondernemerschap en creativiteit. En dat doe je best vanaf de kleuterleeftijd. En het idee is dus uiteindelijk om topondernemers daarvan te maken? Het is in de eerste plaats de bedoeling om kinderen klaar te stomen... om het harde wereld die we momenteel toch nog altijd hebben... om hen daarvoor klaar te stomen en om vooral hen te laten vertellen... van kijk, euh, we willen daar later in, in ieder geval een, een topondernemer van maken, maar wat dat ze liefst zelf willen doen. Dat kunnen topondernemers zijn in, in de media, dat kunnen topondernemers zijn in de IT, maar dat kunnen evengoed muzikanten zijn, uitvoerende muzici in musicals bijvoorbeeld. Ja. Maar hoe ziet het lesprogramma er dan uit, vergeleken met een gewone basisschool? In de eerste plaats, het, het is een, uh, een gewoon lespakket enerzijds, maar het verschil uh, is daar dat heel wat lessen mee aangevuld zullen worden door enkele topondernemers. Uh, ondernemers die alles zullen vertalen hun expertise wat zij hebben uh, zal vertaald worden op kinderniveau ja, maar kinderen moeten toch eigenlijk gewoon een beetje spelen en een, een beetje het leven ontdekken ja, in de eerste plaats, zoals u zegt, in onze school zal daar vanuit vertrokken worden. Kinderen moeten zich goed voelen in hun vel, kinderen moeten leren ontdekken, moeten kunnen spelen en dat is in deze school van toepassing. Maar we willen hen zelfs ook al op hun niveau laten leren hoe dat het echte leven in elkaar zit. Bijvoorbeeld laten we samen een musical maken met de kinderen muziek, woord en dans, maar we willen een ook laten kijken van, kijk, die musical komt er niet zomaar. Laten we ons uh, laten adviseren. Bijvoorbeeld niet zeg ik iets door meneer Albert Verlinde erbij te betrekken... die zijn expertise zal vertalen naar deze kleuters. Ja, en, en zodat iemand ook de rol van zakelijk leider op zich neemt. Dus bij de musical, niet alleen maar de hoofdrol in het stuk zelf. Inderdaad, niet alle kinderen zingen graag. Niet alle kinderen dansen graag, maar er zijn kinderen die graag creatief bezig zijn. Er zijn kinderen die heel graag met, met cijfertjes bezig zijn. Dus eigenlijk iedere taart van de Poetsvrouw tot de grote CEO, maak je samen een musical. Ja. Maar is dit nou niet echt een verhaal van ouders? Want wel, ga eens bij een gemiddelde zandbak vragen. Dan gaat toch een kind niet zeggen van ik wil topondernemer worden? Uiteraard niet. Is dus In de eerste plaats is het een vrije basisschool... die zich wil profileren waarbij dat het kind centraal staat. In de eerste plaats en twee... wij willen vertrekken om de onbevangenheid van een kind. En dat willen we dan mee gaan aanvullen... waarbij dat onbevangenheid ondernemerschap plus creativiteit centraal in staat. Nou, want kun je inderdaad bij een kind op de, op de kleuterschool of op de basisschool al zien... Of daar een ondernemer in zit. Ik bedoel, wordt er aan talent scouting gedaan, bijvoorbeeld? Zoals in het voetballen wel gebeurt. Nee, helemaal niet. Maar je kunt inderdaad toch wel zien: van uh, je kleuterleeftijd. welke richting dat zo'n kind uitgaat. Ik spreek nu uit ervaring dat je vanaf een kleuter toch al wel kunt zien. dat wordt een kind die echt in de kunstrichting zal terechtkomen. of dat zal een kind zijn die eerder in de economische kant. uiteraard, de ouders, hoe dan ook, en de leefomgeving. De kansen die een kind geeft, ja, worden daar toch ook wel mee bepalend. Dus zo gauw je ziet dat een kind entree heeft bij de ballenbak, dan denk je, nou, dat zou wel eens een topondernemer kunnen worden. Dat zou wel eens kunnen, maar je moet inderdaad wel de kansen krijgen. Je moet een kans geven. Geef je een kind die kansen niet, ja, dan wordt het uiteraard uh, veel minder. Nee, er loopt op, op dit moment op de Nederlandse radio een spotje, daar wordt dat ook in gezegd. Uh, en uh, dan zie je ook een kind die onderhandelt met de schoolfotograaf over het portretrecht. Ah, bevor. Ik vind dat een heel goede. Een kind is onbevangen. En ja, laat dat kind uh, onderhandelen krijgt hij het deksel op zijn neus. Hij heeft het geprobeerd en ik denk dat dat de toekomst... Dus het is niet alleen in Vlaanderen, dat er in België... dat er topondernemers worden ontwikkeld. Ook Nederland neemt het voorbeeld over, zoals ik hoor. Ja, ja wel, is dat wel met een knipoog in een reclamespotje, moet ik er eerlijk eigenlijk... bij zeggen. Oh, ja. Worden het allemaal bikkelharde zakenlui, nee. wat u betreft? Nee, nee, integendeel. Wij willen in de eerste plaats dat gegeven um, eigenlijk een beetje afstoffen... en vertellen van, kijk, jongens en meisjes, we vertrekken uit uw eigen ik in de eerste plaats en we moeten het samen doen. En dat harde, dat willen we nu echt aan de kant laten liggen. Ja. En ook de belangrijke CEO's, maar evengoed de kruidenier die bij ons over de werkvloer komt, of de fietsenmaker, ook zij willen dat uh, gaan doen om dat een ander imago te geven. Ja. Is het, hoe wordt er gereageerd in België op dit plan? Ja, zeer positief. Uh, de, de telefoon, de inschrijvingen stromen toe Van onder inderdaad... Geen de... enkele, enkele kritische nood. Zijn het weer die Nederlanders die die vervelende vragen stellen? Goh, weet je, uh, Nederlanders zijn geen kritische mensen. In tegendeel, <lacht> het zijn onze noorderburen. En ja, we werken daar heel graag mee samen. Wie weet uh, willen we wel eens een kopie uitvoeren naar Nederland. Ja. Nee, maar even serieus. Is er in, in, want ik kan me, wat, Dus de, de, wat ik inbreng, namelijk een kind mm -hmm. moet toch ook gewoon kind zijn. En, ja. en dan moet je nog helemaal niet lastgevallen met, met of die ondernemer moet worden. Of misschien wel profvoetballer of, of, nee. uh, of, of gewoon uh, uh, weet ik veel. En zo, uh, slager. Jij hebt gelijk. En laat dat duidelijk zijn. We vertrekken in de eerste plaats uit de leefwereld van het kind. En muziek doen ze allemaal graag. Ze knutselen graag. En dat zit ook in, in de lespakketten. En we vertrekken eigenlijk in de eerste plaats uit die leefwereld. Ja. De, de, ik begrijp, want het is niet echt zomaar iets. Er zijn allerlei mensen met, met, met behoorlijke namen die zich daaraan verbonden hebben. Hè? Ja. Belgische economen bijvoorbeeld. Ja. Inderdaad. Dus zijn peetoom van de school geworden? Wat wordt ja. hun taak? Eigenlijk heel concreet. Het is niet alleen een peetoom uh, uh, qua ceremonieel... maar het is effectief de bedoeling dat zij hun expertise... gaan vertalen naar het kind. Hoe dat zij dat moeten doen. Als een kind uit de vijfde klas zegt van... kijk, wij zouden een modeshow willen organiseren... ja, hoe begin je eraan? En dan is het de bedoeling dat die peetoom effectief komt helpen en zegt van... kijk, je doet dat zo, maar... Met het kind. Ja. En ze en, gaan ze niet leren hoe de inflatie werkt, bijvoorbeeld. Nee. Als een kind vraagt wat is een inflatie is, ja, dan is het aan die econoom heel belangrijk om dat op een hele eenvoudige, kindvriendelijke manier uit te leggen. Bijvoorbeeld bij een kleuter. Uh, wij gaan bijvoorbeeld iets doen rond groenten en gezonde voeding. Dan vertrekken we inderdaad, we gaan naar de markt en dan ga je geld moeten vragen dan heb je geld nodig en wij zouden in onze lessen bij kleutertjes eerst zelf geld willen maken uh, tekenen in een kunstles en dan gaan zij geconfronteerd worden hoogstwaarschijnlijk dat de groenteboer het geld dat die kleutertjes gemaakt hebben hoe mooi dat het ook is dat die gaat zeggen van uh -uh, dat kan ik helaas niet aanvaarden en dan komen ze tot een obstakel en dan gaan we inderdaad onderzoeken hoe dat we dat probleem kunnen oplossen en dan gaan we naar de grote CEO voor voor van een KBC-bank. Ja, en, en, en die naam, Nathan, waar komt die vandaan? Nathan is eigenlijk een ja, bijzonder mooie naam. Zowel in onze school wordt Nederlands de voertaal, maar wordt ook al kennis uh, gemaakt met andere talen. Een beetje het Frans, een beetje het Engels. En we hebben gezocht naar een naam die internationaal klonk: Nathan in het Nederlands. Nathan. In het Frans, Nathan in het Engels. Kijk aan. En, maar het is ook de naam van het modehuis van Eduard Vermeulen. Ja, we willen toch al een beetje... een. Een, een, een hulde brengen aan het Modenhuis Nathan, enerzijds hij is uh, architect van opleiding, dus echt een kunstenaar hij is ondernemer bij uitstek in België, maar ook bij onze Noorderburen, omdat hij het Koninklijk Huis uh, mag kleden ja. maar tenslotte ook, hij viert dit jaar zijn dertigste verjaardag met het Modenhuis en we willen op deze uh, wijze eigenlijk ook ja. hulde brengen aan zijn mooie werk um, Meneer De Volder, u bent hier eigenlijk opgekomen door ervaring met uw eigen kinderen, hè? Ja, zeker. En dat is eigenlijk wel een beetje jammer eh, dat ik dat moet vaststellen. Mijn kinderen hebben dyscalculie, hebben eh, daar enorm mee te kampen. En wij stelden inderdaad vast in onze stad Antwerpen dat er een heel groot capaciteitsprobleem is. Dus de kinderen eh, zitten met enorm veel in de klas... En ja, soms ontbreekt het aan de nodige begeleiding gewoon qua tijd dat de kinderen gewoon niet voldoende begeleid kunnen worden. En ja, dan had ik maar één keuze verhuizen naar een andere streek op het einde van België, want daar zijn de klassen veel kleiner, maar dat was geen optie. Of helaas, ja, ze zoeken naar een alternatief. En dan was het alleen maar richt een eigen school. Op. Een eigen school. Op. En dat kan gewoon in België? Kijk, in België, en dat staat ook in de grondwet... iedereen kan een eigen school oprichten. Privaat of gesubsidieerd. Wij hebben gekozen voor een gesubsidieerde school... omdat we vinden dat... Deze school moet openstaan voor alle nationaliteiten, voor rijke kinderen, voor arme kinderen. En dan moet je inderdaad voldoen aan bepaalde voorwaarden. Hoeft... En aan deze volwaarden ja. voldoen. Bij. Het hoeft niet ja. allemaal ondernemerskinderen te zijn. Nee, in tegendeel. Evengoed kinderen van uh, om de hoek of kinderen die totaal met sport iets willen gaan bereiken. Maar dat is een ondernemerschap op een ander niveau. En ook dat willen we gaan sterk ja. gaan stimuleren. 2 september gaat het beginnen. Uh, u zei het al, het gaat goed met inschrijving. Ik wens u veel succes. Succes en bedankt voor het gesprek. Tim de Volder. Graag gedaan, dank u. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week Anne van der Veen. Die duikt in de wereld van de musical. In het Circus Theater in Den Haag zijn al 20 jaar grote musicals te zien. Joop van den Ende kocht dat gebouw. Rond uh, 1900 is het gebouwd. Uh, hij kocht dat ooit voor één gulden en verbouwde het helemaal. En zo begon van den Ende zijn grote musical imperium. Toneelmeester Frans Vogels heeft het allemaal meegemaakt. Maar om nou te zeggen dat hij na twintig jaar al helemaal verliefd is op de musical? Nou, verliefd is een groot woord, maar ik ben het wel gaan waarderen, ja. Echt, ja. Met, uh, mijn lievelings is er wel de Phantom en Miserabel, ja. Maar toch, na al die twintig jaar vraag ik, ben je verliefd op de musical geworden? Zeg jij nou, begin te komen. Ik heb er wel passie mee, laten we zo zeggen. Ik heb verliefdheid, uh, bewaar ik liever voor iets anders. Bijvoorbeeld op het gebouw. Uh, ja, het gebouw Circus Theater dat, uh, dat is mijn even geliefde. En dan gaan we naar, de, naar het diepste binnenste van het uh, Circus Theater. Toon Hermans heeft op deze trap gelopen. En dat is het leuke van in het theaterwerk, hè? Ja, dat klopt. Die verscheidenheid van artiesten en uh, dat er allemaal mee te mogen maken. Dat is echt uh, fascinerend uh, op, ja, om mee te maken. Ja. Was hij een beetje aardig, Toon Hermans? Ja, hij een aardige man, dat klopt. Ja. Frans is niet de enige die twintig jaar in het Circus Theater werkt. Ik ben Janice Janen. Nu zie jij al twintig jaar lang al die mensen langs je kassahokje komen. Twintig jaar geleden had je mensen die kwamen naar de musical... en ze kleden zich er ook allemaal op. Ze gingen echt een avond uit. Dat is nu nog steeds zo. Alleen nu zie je mensen binnenkomen die al een dagje naar het strand geweest zijn... en op de slippers en in de korte broekje hier zo naar de voorstelling komen kijken. Dat is wel een wezenlijk verschil, vind ik. Zou het komen omdat mensen het ook meer gewend zijn... naar het theater gaan? Ja, absoluut. absoluut. Kan je daar eens wat over vertellen? Ik heb daar een leuk voorbeeld van. We hadden een keer een gast... die was met haar dochter naar de voorstelling geweest. En ze ging na de voorstelling de jassen halen bij de garderobe. En toen trokken ze de jassen bij een andere garderobe... die gesloten was, aan. En toen hoorden wij haar zeggen... let goed op schat. Als jij je best niet doet op school... dan zal dit het werk zijn wat je de rest van je leven zal moeten doen. Nou... Dat is, was wel uh, redelijk typerend voor die tijd... hoe er dus gekeken werd naar mensen die achter de garderobe stonden. En dat is nu heel anders. Omdat, misschien ook, omdat musical heeft een beetje status gekregen. Mensen zijn misschien ook wel jaloers dat je hier werkt. Precies, ik denk dat dat zeker het geval is, ja. Stapje. Dan zit, zie je hier een, een stalen wind. Die is helemaal gebogen. En dan zie je daar die, die uh, de klinknagels zitten... En dat is dan op die manier wat ook de, de Eiffeltoor meegebouwd is. Met allemaal uh, klinknagels. Echt van staal nog allemaal, hè? Ja, dus, uh, echt, uh, dit is echt van 1904. Dit is echt nog origineel allemaal. De hele koepel. En als je hier dan staat... master over het hele theater. Want als we naar beneden kijken, dan zien we de rode stoeltjes. Uh, ja, dat uh, vind ik fantastisch. Sowieso om op hoog te werken dat is altijd uh, spannend. En... Uh, ja, een stuk geschiedenis. Want uh, midden in de koepel daar had je natuurlijk ook de trapeze act. En als je dus in die koepel staat, kan je dus het hele theater overzien. Maar je krijgt inderdaad ook een beetje het Phantom of the Opera ja, idee, klopt. hè? Ja, nee, dat klopt. Ja, je, zit echt, uh, je komt op plekken waar uh, uh, niemand anders komt, zeg maar. Heel hoog boven alles. Donker, maar prachtig. Nu zit je in je normale kloffie hier. S'avonds heb je een wat pak aan. Krijg je dan ook echt het theatergevoel? Is dat elke avond weer dan moeten knallen? Ja, dat is absoluut waar. Ja, dan moet ik ook knallen. Ja, de mensen verwachten een, een, een vriendelijk gezicht en een goede behandeling. En dat is waar wij voor staan. Dus niet alleen de artiesten moeten het podium op. Dat geldt ook voor jou eigenlijk. Ja, dat geldt voor ons he, alle hele gastenontvangst, ja. Morgen zou groots gevierd worden dat er al 20 jaar musicals te zien zijn in het Circus Theater. Maar door het overlijden van Prins Frizo zijn alle festiviteiten tot nader orde afgelast. Zometeen is er Stand.nl. De stelling dan. De CPB-cijfers rechtvaardigen de zware bezuinigingen. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. En minister Dijsselbloem heeft in ieder geval daar al op gereageerd. En hij zegt dat hij vasthoudt aan 6 miljard extra bezuinigingen voor volgend jaar. Hoewel het Centraal Planbureau dus denkt dat het begrotingstekort volgend jaar hoger wordt dan eerder voorspeld, is Dijsselbloem van plan niet nog meer te bezuinigen dan eerder was aangekondigd.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 Leden van het Nederlands kabinet zijn er in ieder geval niet bij. Ook premier Rutte niet. Tot zover het belangrijkste nieuws. AWB Verkeersinformatie, Johnson Hoka. Met files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat bij Muiden-Ooster 2 kilometer. En door een ongeluk op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat tussen Hank en Werkendam 6 kilometer. Maar inmiddels zijn wel allerlei rijstoken weer open. Dit is Radio 1. NCRV, NL. Jurgen van der Berg. De economie somt voort volgens de laatste CPB-cijfers. Er wordt een begrotingstekort voorspeld van 3,9% in 2014. In mei ging premier Rutte op voorspraak van de Europese Commissie nog uit van een begrotingstekort van 3,6%. Dat de Europese Commissie raamt 3,6% wisten we al. Dat is openbaar al wekenlang. Dat 3,6 betekent 6 miljard bezuinigen, kent iedereen dat cijfer. Want inmiddels weten alle kijkers 0,1% is 1 miljard. Dus 0,6 is 6 miljard, dat is niet nieuw. Ja, volgens dat rekensommetje van Rutte zelf dus... zouden dan nu dus 9 miljard bezuinigd moeten worden. Nou, het kabinet heeft dus net uh, laten weten... dat ze vasthouden aan de afgesproken 6 miljard. Dat weten we dan wel. Krijgt het kabinet hiermee gelijk en zit er niks anders op... dan de hand op de knip te houden? Of zijn de vooruitzichten nu zo slecht... dat bezuinigen beter even uitgesteld kunnen worden omdat uh, zo dan wat ademruimte wordt gecreëerd. Ik praat erover met Martin Visser, financieel journalist en columnist bij De Telegraaf. Martin, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Drie keuzes aan het begin. Kort antwoord ja of nee, daar komen ze. We kunnen vandaag concluderen aanpak Rutte is mislukt. Nee. Dat niet. De cijfers van vandaag zijn nog slechter dan ik had verwacht. Nee. Het verschil tussen 3,6 en 3,9 is maar miniem. Ja. Dan de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Het gaat ons uiteindelijk allemaal aan. De CPB-cijfers rechtvaardigen de zware bezuinigingen. Bent u het eens of oneens met de stelling? SMS dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens doe het dan met hekje standpunt. Martin Visser, eens of oneens met de stelling? Ik ben het helemaal mee eens. En ja, ja. Nou ja daarom, ik, ik aarzelde ook meteen de eerste ja-nee-vraag om uh, um, um dan toch de aanpak van, van Rutte te steunen. Uh, uh, als je kijkt van de vraag, moet je bezuinigen of moet je de economie stimuleren? Uh, dan, dan, dat is een steeds moeilijke vraag, omdat je ook ziet uh, de nadelige effecten van de bezuinigingen die zijn er absoluut. Maar ik denk toch dat er zoveel structurele problemen zijn dat bezuinigingen onvermijdelijk zijn. Ja. Eerst even naar dat cijfer, hè, die 3,9. Is dat nou wel of geen tegenvaller? Ja, dat is vergeleken met de vorige raming een kleine tegenvaller. Uh, heel eerlijk gezegd viel het mij nog wel een klein beetje mee. Uh, want want uh, ja, het regelde al zoveel negatieve cijfers de afgelopen maanden... Uh, dat het best nog iets hoger had kunnen zijn. Maar goed, dat is op een gegeven moment... Ja, of het nou 0,2 procentpunt of 0,1 procentpunt hoger of lager is... dat is op een gegeven moment peanuts... Maar goed, het is dus wel een jaar geleden. Vorig jaar was het tekort net boven de 4%. Volgend jaar net eronder. Je ziet dus dat we echt een begrotingsprobleem hebben. Nou, we hebben net dat prachtige rekensommetje van Rutte gehoord. Het kabinet zegt ook nu ook, we houden vast aan die 6 miljard. Dat hebben we afgesproken. Terwijl je zou toch op basis van dit cijfer dan zeggen... nee, dan moet het dus 9 miljard worden om aan die 3% te voldoen. Ja, ja, nee, je ziet dus ook dat met die 6 miljard... gaan we dus die, die, die Europese norm, uh, de tekortnorm dus ook niet halen. Uh, is tegelijkertijd een bewijs dat die tekortnorm dus ook niet heilig is. Uh, dat er pragmatisch mee om wordt gegaan. Uh, en dat heeft ook, ook politieke redenen. Het wordt ook ondoenlijk om het kabinet een maand voor Prinsjesdag op te zadelen... met een nog hogere bezuinigingsdoelstelling. Uh, dat is gewoon niet te doen. Uh, het gaat er ook niet om dat het precies 3 procent is. Dat het geen 3,1 of 2,9 mag zijn. Maar het gaat ook om de richting en, het, en de afspraken... Europa is natuurlijk dat regeringen gedwongen worden om de boel op orde te krijgen. Want als die dwang er niet is, dan willen politici nog wel eens een beetje achterover gaan leunen. En dat is natuurlijk de bedoeling daarvan. Maar als Europa dus ziet dat de intentie bij Nederland goed is, dan, ja. dan kunnen ze leven met dat het niet precies 3% is. Ja, die 6 miljard is natuurlijk, uh, uh, die komt natuurlijk uiteindelijk ook uit Brussel vandaan. Uh, uh, Rutte, in het fragment hoorden we net uh, dat Rutte het allemaal gesneden koek vond. Hij uh, zei toen ook dat hij eerst verrast was over, uh, uh, over die bezuinigingsopgave. Maar uiteindelijk is het een soort reddingsboei voor hem geweest. Uh, want vanaf het moment dat Brussel zei van ja, je hoeft niet meer naar de 3% te streven... maar je krijgt gewoon onze taakstelling, 6 miljard, dat is het... werd het voor Rutte ook makkelijker om met de, met de PvdA tot een deal uh, te komen... Ja, zo'n zo percentage, dat, dat blijf je met je, dan blijf je met je zwabberen en schommelen, maar een bedrag, dat is gewoon duidelijk en helder. En nu is het al een paar maanden duidelijk 6 miljard. Dat is het. Wow. En daar komt er niks meer bovenop. Nee, want er was nog even sprake van dat het eventueel 8 miljard zou worden. Daar heeft ja. uh, Asher over getwitterd, vicepremier, uh, we gaan geen 8 miljard doen, is onzinverhaal. Moeten we dat geloven? Ja. Um, nou, dat vind ik weer een beetje ingewikkeld. Want we worden vandaag Dijsselbloem weer zeggen... dat er ook een stimuleringspakket komt. Ja. En uh, het gaat erom dat het netto 6 miljard bezuiniger wordt. Maar goed, hoe meer je daarnaast wil stimuleren... hoe meer je ook extra moet bezuinigen... om dan netto weer op 6 miljard uit te komen. Want daar moet er het ruim klinkt ingewikkeld, komen. Dat, Ja, het klinkt ingewikkelder. Het, uh, het nieuws uh, gisteren was... Uh, uh, er gaan 8 miljard bezuinigingen komen... en 2 miljard uh, uh, stimuleringen. Nou, uh, uitgerekend uh, netto is dat 6 miljard. Het klonk niet onlogisch. Nou, dat kan ook uh, 7 zijn... Zeven zijn in plaats van acht, dat ja. weet ik niet. Maar het lijkt me niet uit de lucht gegrepen. Want Dijsselbloem bevestigt het vandaag min of meer zonder de bedragen te noemen. Nee, Oké, okay, maar dan is dat dus eigenlijk ook een soort woordenspel. Want dan kun je zeggen: ja, 6 ja. miljard gaan we bezuinigen. Uh, die 2 miljard is investeren. Maar dat moet wel ergens vandaan komen. Dus dat, dat wordt of uh, verzwaren of toch nog extra bezuinigen. Ja, nee, en daarom is dat wel heel erg relevant. En is het meer dan een woordenspel. Want hoe meer het kabinet ook wil stimuleren, bijvoorbeeld de bouw stimuleren, zeg maar wat, uh, hoe meer ze aan de andere kant van de streep dus wel echte bezuinigingen moeten zien te vinden. En dan moeten ze het wel over eens worden. Uh, dus dus dat is nog niet zo heel erg uh, eenvoudig. En waar ga je dan op zo'n korte termijn die bezuinigingen nog vinden? Dan, dan is het inderdaad heel verleidelijk om de lasten te gaan, uh, verder te gaan verzwaren. Ja, en en effecten daarvan, de negatieve effecten daarvan voor de economie... Die zijn het allergrootst. Dus het is dus te hopen dat ze dat niet doen. Nee, Ik, ik meen dat ik Dijsselbloem daarover hoorde zeggen... Uh, zo weinig mogelijk willen we dat doen. Maar ja, dat betekent ja, niet, niet helemaal dat het van de baan is. Nee, nee, nee, nee, want ze hebben een soort, soort uh, stelregel voor zichzelf. een derde lastenverzwaring, twee derde bezuinigingen. En misschien... Dat het nu voor, de, voor komend jaar nog niet zo uitpakt. Maar dat het iets meer lastenverzwaringen zijn. En dat het op termijn, want al die maatregelen hebben een structurele uitwerking dat het een derde, twee derde is. Maar goed, het punt is, en daarom aarzelde ik nogmaals over die eerste vraag... eigenlijk had je natuurlijk gewild dat er veel structurele oplossingen kwamen. Ook dat gaf Bloem vandaag toe. Structurele problemen, bijvoorbeeld de huizenmarkt... hadden eigenlijk veel eerder opgelost moeten worden. En, en, en ja, goed, maar ja, nu, nu, nu het, het, het werkt dan weer zo... dat het politieke momentum is er pas als de crisis is. En dan moet je op het slechtst denkbare moment... ga je allemaal succes maatregelen nemen... zoals de, uh, de hypotheekreken, de aftrekken, aanpakken... Maar goed, ik heb zoiets van: pak dan alsjeblieft in ieder geval dit moment. Uh, en, en allemaal dat maar doorschuiven, uh, dan krijgen we de rekening later alsnog. Uh, maar ja, beroerd is het allemaal wel oh. dat het allemaal nu allemaal zo samenkomt. Ja, en, de, en de grote kritiek is toch dat er zo weinig visie achter lijkt te zitten. Ja, ja. ja en dat heeft natuurlijk te maken met het, het VVD en PvdA uh, wel heel graag uitstralen dat het zo ongelooflijk met elkaar, on, uh, met elkaar eens zijn. Maar dat natuurlijk allemaal uh, reuze meevalt. Uh, en, en daardoor krijgt krijg dat bezuinigingsbeleid ook een hoog hap hapsnapgehalte. Uh, de kaasgaaf, daar word je het sneller over eens... dan, uh, dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, uh, het verkleinen van het zorgpakket. Want dat zijn de echt moeilijke politieke beslissingen. En uh, dat zou eigenlijk moeten gebeuren om naar zulke dingen te kijken... naar de zorg, sociale zekerheid, uh, hypotheekrenteaftrek. Dan moeten hele grote, pijnlijke beslissingen worden genomen. En dat is heel moeilijk als links en rechts samen in een kabinet zit. En uh, ja, dan ontbreekt het inderdaad aan eensgezindheid. En nou, dus een visie. Is dat de reden waarom het in Duitsland en Frankrijk wel goed gaat? Want uh, met name ook Duitsland, he, daar is, uh, zijn dit soort dingen al lang gedaan. Uh, ja. en, en dat heeft dus een resultaat kennelijk. Ja, en het bijzondere is natuurlijk dat in Duitsland uh, de, de, de, de arbeidsmarkt aangepakt is door een sociaaldemocraat, meneer Schreuder. Uh, ja, dat is toch zeker met kracht heel bijzonder dat dat allemaal gedaan is. En dat mevrouw Merkel daar nu de vruchten van plukt. In Nederland dacht er goed voor te staan, maar de arbeidsmarkt is toch nog niet flexibel genoeg. We hebben een hele grote flexibele schil van jonge mensen die alle klap opvangen... Maar, maar, maar over de volle breedte zijn er ook heel veel mensen die nog, die, die, die nog veel die toch te veel ontslagbescherming genieten. De WW-duur is te lang. Uh, ja, allemaal uh, moeilijke dingen die, die, die Duitsland al achter de rug heeft. Ja. En een heel groot verschil tussen, tussen Nederland aan de ene kant en een aantal landen aan, aan, om ons heen. Aan de andere kant is toch die huizenmarkt. Ja. We zitten gewoon in een dikke huizencrisis. En ja, dat kon je uittekenen dat het een keer ging gebeuren. Ja. Frankrijk nog even dan, hè? Want daar werd toch steeds van gezegd. Ja, die hebben ook problemen. Dit en dat. En nu zitten ze gewoon met Duitsland in, in de plus pijnlijk, hè? <laughs> nee, ja, ja. ja dat, is, dat is tegen het gênante aan. En, uh, um, dus ik, ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet precies de vinger op heb... Waar, waar nou het cruciaal verschil zit. De huizenmarkt speelt een rol. Wij zitten nu in een huizencrisis. En, en, en Frankrijk moet heel veel hervormen rondom pensioenen en arbeidsmarkt. Uh, die moeten dat zeker gaan doen. Maar hebben daar blijkbaar nu nog niet echt de keide repercussies van. Het feit dat ze dat niet gedaan hebben. Maar het, het, het reële gevaar is wel dat meneer Hollande nu denkt... van ach, niet al te hard bezuinigen, uh, helemaal niet te vormen. Dat loont. En dat hij natuurlijk uh, dat hij achterover leunt. En denkt, Nou, dat hoeven we dus niet meer te doen. En dan krijgen we het Franse probleem uh, over een aantal jaar... recht in ons gezicht weer terug. Uh, want dat is toch ja. heel gevaarlijk... dat Frankrijk uiteindelijk toch de andere Zuid-Europese landen achteraan gaat. Alleen dan blijkbaar niet... Nu midden in deze crisis, maar dat, die klap die komt nog wel. Laten we even snel wat reacties nog doorlopen. Jesse Klaver van GroenLinks, een financiële man. Het grootste probleem van Nederland is niet het begrotingstekort, maar de groeiende werkloosheid, zegt hij. Ja, maar, ja dat, dat, dat, zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar wat, wat er mensen raakt, uh, werkeloos raken, is, is natuurlijk verschrikkelijk. Uh, bedoel, je krijgt een inkomensklap, uh, je wordt er volgens mij uh, niet bepaald gelukkiger van als je graag wil werken. Uh, je inkomen gaat omlaag, je wordt er onzeker van. Uh, dat, is, uh, dat is absoluut waar. Maar goed, tegelijkertijd zie ik D66, of, nee, GroenLinks, uh, uh, sorry, uh, nog niet met allerlei banenplannen komen... die ook mensen concreet meteen aan werk helpen. Dat is ook... De overheid kan heel moeilijk werk creëren. Er kan omstandigheden scheppen. Ja, en het op orde van, brengen van de begroting en, en, de, en de arbeidsmarkt op orde brengen... dat, dat zijn maatregelen die niet stand te peden effect ja. hebben. Dat is heel zuur, maar het is niet anders. Econoom Ewald Engelen. In Nederland zou de oppositie een field day moeten organiseren... nu het kabinetsbeleid zo overduidelijk economie naar verdommenis helpt, heeft hij getwitterd. Ja. Ja, ja, hij is een van de stimuleringsbelievers. Uh, uh, net als meneer Paul Krugman, uh, die een uh, ja. interessante blog uh, had geschreven... over het verschil tussen Nederland en België. Hij zegt, Nederland doet uh, precies het verkeerde, zegt Krugman. Ja, ja, ja, ja. Nou, dat zijn de mensen die geloven dat we ons uit de dip kunnen stimuleren... en denken dat het daarna weer was, wordt zoals het was. Uh, dat, dat, ik ben bang dat dat niet waar is. Maar dat is gewoon een andere school, zeg maar. Ja, dat is een andere school, een, een vrij hardnekkige school... die het gelijk aan hun zijde lijkt te hebben... Um, dus ik begrijp dat ook wel. En, en natuurlijk brengt mij dat ook wel eens aan het twijfelen van... Ja... Je kan wel op de bezuiniging in blijven zetten. Maar als je tegen de klippen op bezuinigt, wat word je daar nou wijzer van? Uh, maar ik denk toch dat ze over het hoofd zien... dat als we het echt voluit zouden stimuleren... dat we aan het eind van de crisis met hoge tekorten zitten... hoge staatsschuld, de rekeningen doorschuiven naar de toekomst... en uiteindelijk uh, uh, ja, we ons wel even uit deze crisis uh, hebben we weggestimuleerd... maar de problemen niet hebben opgelost. Nee. Dan de, die bezuiniging. 6 miljard staat er. Uh, nou, daar is al wat van gezegd. Hè. Voortzetting nullijn voor de ambtenaren dat is iets. Schippers, die gaat bezuinigen op de zorg. Geen lastenverlichting ja. voor het bedrijfsleven. Via belastingschijven en heffingskortingen wordt ook nog geld binnengehaald. Maar daar zitten we geloof ik nog maar op 4 miljard. Dus dan moet er moeten nog 2 miljard bij. Hoe kunnen ze dat nou slim aanpakken? Ja, ja. ik geloof dat ze de ZZP'ers willen aanpakken. Uh, ze willen proberen om, om mensen die een stamrecht BV hebben... waar vaak uh, ontslagvergoeding in zit, om niet te stimuleren om dat uh, te, gaan, uh, te gaan consumeren... En, uh, uh, ja, het is, het is op deze termijn heel lastig om met, met echte structurele intelligente bezuinigingen te komen. Ik bedoel, het is zeker doenlijk. Maar in een maand tijd is dat al uh, uh, ongelooflijk lastig. Dus, dus, dus ja, het wordt aan allerlei knoppen draaien. En dan maar hopen dat het uh, goed uitpakt. Nou, en, en we hebben net al geconstateerd: dan is het alleen nog maar die bezuinigingen. Dan willen we misschien ook nog 2 miljard overhouden voor, voor die investeringen. Ja. En voor, voor nieuw beleid, uh, voor, voor het stimuleringsbeleid. Ja, ja, ja, dus ik ben heel benieuwd waar ze het allemaal vandaan gaan schrapen. En bijvoorbeeld uh, rondom die stamrecht-BV's. Uh, ja, dat klinkt altijd alsof het uh, voor hele rijke mensen is die heel veel geld hebben. Maar er zijn, er zijn best heel veel mensen die, die, die, die nou, 50-plussers bijvoorbeeld. Die, die die, die uh, weggeregoniseerd zijn en die een behoorlijk uh, uh, geld mee krijgen om daar de naar de periode een pensioen mee te overbruggen. Die hebben ook vaker stamrecht BV. Uh, dat is echt niet alleen voor, voor, uh, voor hele rijke mensen weggelegd. En daar hopen ze dan nou maar dat die mensen bereid zijn om dat geld eerder op te nemen, uit te gaan geven. Uh, hetzelfde verhaal voor uh, de, de plannen die nu cir circuleren om mensen met een. Uh, met een, uh, met een hypotheek uh, uh, eerder een geld van die kapitaalverzekering op te laten nemen... dat ja. mensen het snel gaan aflossen en dan maar gaan spenden. Ja, dat er zit wel een hoop wishful thinking uh, achter. Maar goed, zoveel knoppen zijn er niet om aan te draaien. Dus, dus, dus, dus ja, het kabinet zal, zal alle middelen in moeten zetten... die ze op heel korte termijn uh, kunnen bedenken. Martin Visser praat met ons mee in stand.nl. Financieel journalist, columnist voor de Telegraaf. We gaan zo uh, naar de Luisteraars. En uh, ik kom straks bij hem nog even terug om de reacties door te nemen. Er wordt op de site al flink gestemd, zie ik bijna 1100 mensen... De CPB-cijfers rechtvaardigen de zware bezuinigingen. Eens 21%, oneens 79%. Stamp.RL, goedemiddag. Goedemiddag, heel goed Huizen, uh, die rechtvaardigen inderdaad de bezuinigingen. Ja. We, waren, we zijn het kleinste jongetje van de klas en we hadden de grootste mond. Mei 2010, Jan Kees, jagen. Alleen de geld in Griekenland, mits men dan vol vasthoudt aan 3% begrotingsnorm. Nou laten wij dat er ook maar doen. En niet omdat we het nu moeilijk hebben, een beetje slappe knieën krijgen. Ik begon een beetje te twijfelen, naar aanleiding van uw gast, de heer Martin Visser, columnist bij de Telegraaf. of ik toch van standpunt zou veranderen. Want de Telegraaf heeft onder andere voor de verkiezingen. de karaktermoord gepleegd tot de mensen die het stimuleringstraject volgen. Dan weet meneer Visser wel wie ik bedoel. Uh -huh. uh, kijk. In mijn hart zelf zeg ik, stoppen met die bezuinigingen. Want je maakt een economie kapot. En Bas Jacob schreef Rutte een onvoldoende voor een economie. Dus er zijn er veel meer mensen die Rutte verwijten dat hij slechts eenvoudig kan rekenen. Je bezuinigt een economie kapot. Maar ja. dit wilden we. 41 Kamerzettel voor de ZVD betekende ja. keihard bezuinigen. We hebben de technieken opgelegd de Spanje de Portugezen. Nu moeten we zelf ook met het plakje ja. aan wat de ja. boterham halen. Duidelijk, dank u wel. het Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Martijn Biesel. Um, ik ben het oneens met de stelling... Uh, bezuinigen moet maar eens een keer stoppen. Ik ben uh, stukador, eigen stukken doorgedreven. Personeel in dienst houden ze op dit, dit moment niet meer mogelijk. Opdrachten van particulieren lopen terug naar nul. Uh, kwaliteitsaannemers, die inmiddels ook gehalveerd zijn, hebben nog wel wat opdrachten. Maar inmiddels zitten we met heel veel andere stukken door in dezelfde vijver te vissen. Ik denk dat het kabinet maar eens in zijn eigen huis had moeten moet gaan rommelen wat er allemaal fout gaat binnen Den Haag. Ja. En niet altijd maar bij de hardwerkende man. Nee. Want die heeft het op dit moment ontzettend moeilijk om, om ook maar iets te doen. En dat wordt alleen maar lastiger, zegt u, als er nog extra wordt bezuinigd. Absoluut, ja. absoluut. Als ik zie dat wij in twintig jaar opgebouwd hebben... en wat er in drie jaar tijd omzeef geholpen is aan, aan... nou ja, noem alles maar op. Ja, daar dat, dat, ja. uh, valt het niet meer tegen te werken. Dank u wel. Stop het wel, Gierbiedag. Goedemiddag met uh, Diekema. Ik uh, wou er toch wel even reageren. Ik uh, ben het uh, wel eens dat er moet worden bezuinigd. Maar er is ook wel een grens. En ik uh, kom eventjes met uh, twee voorbeelden aan. Voorbeeld 1 is in de jaren tachtig dat het niet, aan, uh, uh, niet op kon. En dat er uh, geld genoeg was. En uh, dat Salm met zijn koffertje omhoog stond. En, uh, en, uh, en uh, het geld groeide tot in de hemel. Maar wacht even, jaren tachtig hadden we ook een crisis, toch? U bedoelt de ja, jaren negentig ja, vooral, het, denk ik. Ja, in de jaren negentig, ja. Maar ook het feit dat, uh, ook, uh, uh, laat maar zeggen, in de periode... dat er de mensen allemaal op 57-jarige leeftijd met de fut konden... Ja. en dat er toen ook een hoge werkloosheid was... en dat toen de tijd dat die mensen allemaal uh, werden uh, gezegd... van nou, stop maar uh, met werken en dan uh, komt het allemaal goed. Je krijgt dan je geld tot aan je vijf... 65e. Die werden toen allemaal beloond. En ik ben nu eh, straks 51. En ik kan straks doorwerken tot aan mijn 67e. Ja. En ik ben op mijn 17e begonnen. Ik heb dus 50 jaar gewerkt. Dat zijn... Eh, Twee jaar 365 dagen. die van me af wordt gestolen. van mijn oh, leven. die ja. krijg ik nooit meer terug. Ja. Daar ben ik ontzettend kwaad over. Niet, alleen, niet zozeer dat feit dat ik moet werken. Ik vind het helemaal niet erg om te werken. Daar gaat het nee. niet om. Even, even, maar het we moeten op even. de manier hoe. En ik vind ook. nummer twee. Uh, dat er uh, niet verder wordt nagedacht. Waar eventueel ergens anders nog geld moet worden weggehaald. Eén tip, Dan, uh, Eén tip voor Dijsselbloem: waar kan het vandaan en... komen, wat u betreft? Uh, Mijn betreft uh, uh, de wegenbelasting op de snor en bronfietsen. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag, al. goedemiddag. Goedemiddag, Hannem. Ja, ik eh, ik hoor van allerlei zaken. Maar ik denk dat wij om te beginnen bedrijven op de wereldhandel. En die schijnt in een opwaartse kracht te zijn. En dan is nou gaat het erom dat je dat op, in het binnenland goed goed volgt. En doet nou worden wij beperkt door door die die Euromunt. We hebben niet de flexibiliteit meer om, om met die munt te, te gaan werken. Maar dat is al één kant dat, dat, dat we je belemmerd worden. Ik, uh, ik ben dus bang dat, uh, dat Nederland straks, als, als de wereldhandel mee omhoog gaat, ook de omringende landen, dat wij daar onvoldoende van profiteren. Dat belemmert de binnenlandse consumentie. Want de, de mensen, en daar word ik ook toe, die zijn momenteel die zijn onzeker over het beleid van de regering. Dat, is, dat hebben ze zelf veroorzaakt. Ja. Ik, vind ze, ik vind ze gewoon ongeloofwaardig. Ze, ze, een, een veel te veel lachende premier, die komt met allerlei vaak uh, wilde kreten aan. En dan, dan, dan, dan vervolgens wordt hij daarmee geconfronteerd. Dat lacht hij weg. Dat zijn niet de manieren waarop een bevolking gerustgesteld gaat worden. Dat ja. is één. Te, te veel hapsnappen en te weinig duidelijke visie. Ja, dat, dat is een andere kant. En de andere kant, we hebben dus nodig dat er goed gestructureerde uh, beslissingen genomen worden. Uh, Conjunctuur kunnen we op zich niet veel doen. Dat gaat, daar gaan we mee internationaal. Maar je moet zelf, moet je de binnenlandse dus groep de zaken op orde hebben. En dat doe je dus niet met. Uh, ik geloof dat Martin Visser het al zei... Door de, door de kosten van zorg en, en sociale voorzieningen om daar, daar... dan hebben ze zich ook eh, ja. de afgelopen tijd niet goed mee, mee uit de voeten kunnen maken. En dat zijn allemaal zaken die, die ons straks gaan, gaan nekken in... Nou, ik denk dus... We zijn, nogmaals, we zijn als, als, als, als natie erg afhankelijk... als handelsnatie van, van de wereldeconomie om ons heen. En je moet dus een kabinet hebben wat daar flexibel op inhaakt. En ja. dan moet je niet van tevoren gaan zeggen van... we gaan zoveel bezuinigen, want dat weet je namelijk niet. Je moet, je okay. moet inhaken op, op de momenten die daarvoor zijn. En, en dat, dat, dat mis ik. Dank u wel. Goedemiddag. Goeie Zeg maar. Oké, okay, ja, hier met hetzelfde. ja, ik ben het ook uh, eens. We, uh, we moeten het er ook mee eens en we moeten gaan investeren. De, de want de vraagfactoren van de consument zijn uh, uitgevallen. En die moeten weer uh, ja, dat heeft invloed op de productiecapaciteit. Dus u zit ook aan de kant van uh, de stimuleringseconomen. Uh, moet wat, uh, de, de, de, de regering moet uh, zelf extra iets investeren, grote dingen ondernemen. En die betalen zichzelf ze terug in de toekomst. Ja. Want over die schuld, kijk, onze kinderen krijgen wel die schuld, maar ze krijgen ook de rente. Dus dat is allemaal niet zo erg. Dat ja. heb ik Heertje nog gezegd van lang geleden. Maar waar we nu naartoe gaan, dat is veel erger. Dat is net als in Duitsland tien jaar geleden, dat ook een socialist, Griede, die had een plan. En nu zitten er 11 miljoen Duitsers. De Hartse. Eh, plan is dat? De Hartse Commissie. Je hebt gedaan. Dat was voorzitter van de, ja, ja. de Volksraad. En nu heb je dus eh, 11 miljoen mensen die onder de staatsminie zitten. Je hebt 400 ja. marktje op. En wij gaan daar ook. Het is gewoon de verenigingstheorie van Marx. Ja. Want. Okay. Dan komen we daar niet onder. Oké, okay, sorry hè. Ik ja, nee. ja, nee, sorry. Maar ik heb nog een paar meer. Dank u wel. Stap en Ik goeiemiddag. met de heer Van Rest. Ik kom uit de crisis van de dertige jaren. Ik ben het helemaal eens met de stelling. We moeten absoluut een flinke poos dimmen. Dus bezuinigen. Hollander doet dat al van nature. Die spaart, spaart, spaart. Die geeft geen cent uit. Pas als er weer lucht komt dat men ziet. Er worden weer uitgaven gedaan... Dan gaan ze uitgeven. En dan moet je zien hoe een hoog, de economie omhoog gaat. Uh, bouwen in huis, veranderen in huis, televisie, wasmachines. Huh. Maar wie, ja. wie moet dan het voortouw nemen? De, de, de overheid, vindt u? Gewoon bezuinigen wat ze nu doen. Om even te dimmen van dat meer, meer, meer. En zo gauw als de Hollander ziet dat uh, uitgaven weer omhoog lopen, dat, uh, dat ze daarvan overtuigd zijn. Daar zijn ze nu niet van. dan gaan ze uitgeven. En dan ja. heeft iedereen daar bij uh, gezien mijn uh, uitspraak van... de enige zin van het leven is zin inleven. En dat krijgen de mensen. Dat hebben ze nu niet. Nee, dank u wel. Ja, dat is wel een wijze woord, uh, zo aan het einde van meneer Van Rest. Uh, we gaan snel terug naar Martin Visser. Heeft meegeluisterd financieel journalist, columnist van de Telegraaf. Uh, wat vind je van de reacties, Martin? Er kwam heel veel voorbij. Uh, aardig ook dat uh, die eerste meneer uh, graag zou willen stimuleren. Maar tegelijkertijd zei, ja, we hebben dit ook van Griekenland en Spanje gevraagd. Nu moeten we zelf ook. Uh, dat is inderdaad een, een, een dilemma. We hebben met elkaar eenmaal die euro en die Europese afspraken. Die zijn er niet voor niks. Daar kunnen we ons niet plotseling aan onttrekken. Want dan gaan andere landen dat ook doen. En dat willen we toch ook niet. Uh, dat is geen economisch argument, maar een politiek argument. En dat speelt wel een rol. Um, uh, uh, ja goed, en iemand ook zei van ja, de, de overheid moet in eigen huishoudboekje kijken. Ik neem aan dat hij dan bedoelt, uh, de, de, de ambtenaren bijvoorbeeld. Ja, het lastige is wel, als je op een rij zit waar, waar de stijging van de overheidsuitgaven zit de afgelopen jaren, uh, zie je dat, dat de ambtenarij echt flink gedaald is. Uh, je zit al een jaar op de nullijn, toch? Ja, en, en, en de omvang van de overheid, uh, van, van die overheid, neemt dus af, lokaal en, en, uh, en op, uh, op rijksniveau. Ja, de, de, de, de grote stijging van de uitgaven zit bij sociale zekerheid en zorg. En daarom is het ook zo ingewikkeld. Want daar ingrijpen is gewoon heel erg pijnlijk. Ja. Um, maar goed, de vraag is of, of, of een overheid die meer dan de helft van de economie beslaat... of dat houdbaar is. Uh, ik, ik betwijfel dat. Vandaar ook dat ik denk, van ja, ja, daar zou je eigenlijk moeten bezuinigen... hoe vervelend het ook is. Die meneer die zei van de, de wereldhandel trekt op een gegeven moment weer aan. Dat, dat zien, ja. Daar zien we nu al tekenen van. En Nederland moet daar goed van, van profiteren. En hij eh, vroeg zich af of dat wel goed eh, kan met dit kabinet. Ja, het is natuurlijk inderdaad wel zo. Het is in die zin is het wel gunstig nieuws dat, dat de landen om ons heen uh, aantrekken. Dus het is vervelend dat wij er niet nu al bij zitten. Uh, maar dat komt dan nog wel. Uh, uh, uh, uh, natuurlijk, Nederland, Nederland uh, uh, haakt op een gegeven moment natuurlijk gewoon aan. Dat, dat, dat, dat, is, wel, dat is wel zeker. Ja, of het voldoende is, dat is de vraag. Dan moeten ook de structuurproblemen zijn opgelost. Want ja. Uh, als, wij, als wij in een huizencrisis zitten, uh, ja, dan, dan kan de export uh, het goed doen. Maar dan blijft, dan blijft de Nederlandse consument Precies. onzeker. Uh, dus het is dus, dus allebei waar. Je moet dus ook die structurele problemen aanpakken. Wil je echt helemaal overtuigend voluit kunnen profiteren van wat er nou, om ons heen gebeurt? Nog even naar, ik dacht dat het eerste bellen was, de meneer met een stukendoorsbedrijf. Uh, ja, dat is natuurlijk wel het verhaal wat je voortdurend om je heen hoort. Ja. Hè? Die, die, ja. die, die, die, krijgt, die krijgt aan alle kanten krijgt hij dit voor zijn kiezen en ja, die zegt, dit kan gewoon niet verder zo. Nee, nee, nee, dat heb ik omheen zitten. schrijven als meneer Biesheuvel, ja, dat was de tweede beller. Ja, en dat begrijp ik heel goed. En zeker een hardwerkende man, zoals u je zichzelf noemt... kan me voorstellen dat hij zich in de steek gelaten voelt door iemand als Mark Rutte... die toch op zich te komen voor de hardwerkende Nederlander. Dat komt natuurlijk onder andere omdat het in lastenverzwaring wordt gezo gezocht. Dit jaar zijn de lasten enorm gestegen. Met dank aan, aan, aan de, aan de Koenloes-coalitie die we toen hadden. Dat hadden we terug moeten krijgen volgend jaar. Maar dat krijgen we dus niet terug. En ik snap heel goed dat deze meneer zoiets heeft. Van, ja, dit houdt een keer op. Uh, ja. En uh, daar ben ik het wel met hem eens. Het wordt een spannende Prinsjesdag. Want dan uh, horen we precies uh, wat ze ervan hebben gebakken daar. En intussen blijven we het allemaal volgen. Jij zeker, Marti Visser, dankjewel. Ja. Financieel journalist en columnist is hij voor de Telegraaf. U kunt blijven stemmen op onze stelling. Die staat de hele middag op www.stand.nl. Is in de percentages uh, weinig veranderd. Wel het aantal stemmers dik boven de 1100 nu. Zometeen is het. Dit is de Dag met Jeroen Snel... Rens Klamer. Ik ga mijn neus snuiten. Goedemiddag, als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.